Als je me niet meer vertrouwt, dan neem ik ontslag. Is er. Jij hebt de Mossad gemaakt tot wat het is. Eén voor het voortbestaan van de staat Israël onmisbare instelling. Maar het is ontoelaatbaar dat deze instelling gaat opereren als een zelfstandige macht. Welke aan niemand enige verantwoording schuldig is. De Israëlische regering heeft de Mossad te veel zelfstandigheid en te veel macht gegeven. En jij was de Mossad. Het is een grote vergissing om aan één man zoveel macht te geven. Ik zal de halve jouw voorstel tot ontslag moeten accepteren. Confrontatie. Een nieuwe hoorspelserie over de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het negende en laatste deel. De krachten vereend. Wat denk je, Nathan? Zou de baas het toch nog halen? Ik zou er alles voor over hebben, maar ik ben bang van niet. Mm -hmm. Maar er wordt een speciale commissie ingesteld die de redenen van Israëls ontslag moet gaan onderzoeken. Ja. Daar verwacht ik niet veel van Esther. In de eerste plaats is mijn Iramit al officieel als opvolger van Israël benoemd. En zo'n benoeming kun je moeilijk terugdraaien. En ten tweede, ik moet toegeven dat Israël in Egypte te ver is gegaan. Maar Israël was toch in hoge mate persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van Israël. Als je het hoofden van uitsluitend door jou ontvangen berichten dat de veiligheid van de staat Hier in gevaar... Hier moet je niet aan turnen Esther. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de regering. Dat staat vast. Nou, maar in dit speciale geval zijn er toch mensen die er anders over denken, Nathan. Er wordt niet voor niets een vertrouwelijke commissie ingesteld. En voor die commissie moet ook Ben-Gurion verschijnen. En reken maar dat hij niet met fluwele handschoentjes zal worden aangepakt. Er bestond een duidelijk verschil van mening tussen u en de heer Israël. Welk standpunt moest worden ingenomen tegen fascistische Duitse ingenieurs die in Egypte werkzaam zijn in de Egyptische oorlogsindustrie? Op zichzelf bestond er natuurlijk geen enkel verschil van mening. Die oorlogsmisdadigers konden een duidelijke bedreiging vormen voor de staat Israël. En hun activiteiten moesten met alle ter beschikking staande middelen bestreden worden. Laat daar geen misverstand over bestaan. Eén deze middelen was het inschakelen van de Duitse regering. Het verbod van de Duitse regering aan Duitsers om werkzaam te zijn in de Egyptische oorlogsindustrie lag bij wijze van spreken op tafel. En ik mag hier nu wel onthullen dat door de acties van Israël dit verbod is tegengehouden en dat de Duitse regering het zenden van oorlogsmateriaal naar Israël voorlopig heeft uitgesteld. Meneer de president, aan het begin van uw betoog... zei u dat de activiteiten van de Duitsers in Egypte... een bedreiging voor Israël konden vormen. Moet ik daaruit opmaken dat u, in tegenstelling tot de mening van Israël... niet zeker was van het absolute dreigende gevaar van hun werkzaamheden? Je moet geen enkele bedreiging onderschatten. Maar ik beschikte over gegevens waaruit bleek dat de werkzaamheden van de Duitsers in Egypte niet op korte termijn zouden kunnen leiden tot het verkrijgen van wapens, die voor Israël een dodelijke bedreiging zouden betekenen. Dus u had op dit punt een totaal andere mening, een ander standpunt dan Israël? Ten aanzien van de grootte van de bedreiging, ja. Van wie had u die inlichtingen dat het met die bedreiging zo vaak niet liep? Moet ik deze vraag beantwoorden, voorzitter? Het lijkt mij wel, meneer de president. Nu dan. Deze inlichtingen heb ik gekregen van het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst, de CIA. Dus u hecht meer waarde aan en u stelt meer vertrouwen in het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst dan in het hoofd van onze eigen inlichtingendienst de Mossad. Ja, moet oh, af, je het moet allemaal. Stelte! Eigen... Stelte. Ja, zale... Stelte. Ja, de... Meneer de ja, voorzitter! Stilte. laatst u, heren. Stilte. Ja, maar... U hebt het woord, meneer de president. Meneer de voorzitter. Ik voel mij ten diepste beledigd door de insinuerende conclusies van de vorige spreker. Dit is een manipulerende en insinuerende wijze van ondervragen... waar ik niet op wens in te gaan. En waar ik niet van gediend ben. En ik ben dan ook vast van plan om in het vervolg van dit onderzoek dit soort denigrerende opmerkingen en vragen onbeantwoord te laten. Nee, hey, moet daar. Nee, daar. moet daar. Wolfgang Lotz, wilt u mij volgen? Zeker. Dokter Nagib, de gevangene Lotz. Dank u. Herr Lotz, mijn naam is Nagib. En ik ben als arts gestationeerd bij deze militaire gevangenis. Dit is mijn assistente. Ik vind het interessant om oog in oog te staan tegenover een beroepsspion. U vergist zich, dokter Nagib. Ik ben helemaal geen beroepsspion. Ik ben door Joodse intriganten in deze hoge man. Ik ken uw verhaal en ik heb de taak gekregen om de waarheid van uw verhaal op een... ik mag wel zeggen, cruciale plaats te doen verifiëren. Weet u overigens dat de Syriërs een collega van u hebben opgehangen... Ik heb geen collega in Syrië of waar ook ter wereld. Een zekere Eli Cohen. Dat was zijn ware naam, dus een onderzoek naar zijn al- of niet-Jood zijn... was niet meer dan een formaliteit. U weet dat in Syrië deze Eli Cohen was doorgedrongen... in de regering zelf als topambtenaar en daardoor... Ik weet niets over topambtenaren en bestuurders in Syrië, dokter. Het proces tegen Edi Cohen in Syrië heeft achter gesloten deuren plaatsgevonden. Het volk is alleen getuige geweest van een openbare terechtstelling. Ja, dat is niet verwonderlijk, want het was geen zaak voor de Syrische regering om trots op te zijn dat een ras-echte Jood zich tot in de top van de regering had weten in te dringen. Uw proces daarentegen zal in het openbaar geschieden. Wij willen Syrië laten zien dat het ook anders kan. Namelijk een beroepsspion te ontmaskeren bij het begin van zijn verachtelijke werkzaamheden. Overigens, u houdt staande dat u geen Jood bent. Dat houd ik staande, ja. Ik moet u zeggen dat mijn superieuren maar al te graag bereid zijn uw verhaal te geloven. Niemand heeft er baat bij dat u Jood zou zijn. Is dat echter wel het geval, dan krijgt de behandeling van uw zaak een heel. Jij uit deze papieren romslomp, chronologisch alle gegevens over Wolfgang Lotz, alsjeblieft. Dank je. Wolfgang Lotz is geboren in 1921 in Mannheim, Duitsland. Zijn ouders waren theatermensen: vader Hans, regisseur, moeder Helene, toneelspeelster. Alleen Helene was joods. Wolfgang Lotz is blond. Hij heeft blauwe ogen en hij spreekt vloeiend Duits. Oh, oh. <coughs> hij heeft een extrovert karakter en kan voortreffelijk toneel spelen. Belangrijk is ook dat hij niet besneden is en daardoor zo nodig voor een niet-Jood zou kunnen doorgaan. Het belang daarvan zult u dus begrijpen en daarom ben ik daarhalve genoodzaakt u op een ja, iets wat grove en misschien ook wat vernederende wijze... Te moeten onderzoeken. Wilt u zich uitkleden, alstublieft? Uh, waar? Hier ter plaatse. Ik schrik daar niet van en mijn assistent evenmin. Hm? Oké. Okay. Juist. En gaat u zo dadelijk schrijlings op deze onderzoektafel zitten? Wilt u intussen de schedelmeting verrichten, zuster? Zeker, dokter. Zo, gaat u zitten. De benen wat gespreid graag. Uw hoofd iets meer naar rechts, alstublieft. Uh, bent u gereed met uw werkzaamheden, zuster? Zeker, dokter. Kreeg u zich maar van aan, meneer Lots. Dank u. Dit zijn de maten, dokter. Ja, dank u. Even kijken. 25 bij 38 en 40 bij 27. Ja, dat zijn duidelijk Arische afmetingen. Herr ik hoop dat u ons dit vernederende onderzoek wilt vergeven. Maar het was voor ons van groot belang om zeker te weten of u Joods bent of niet. Uw zorgen kunnen nu een stuk minder worden. U blijkt op dit gebied geen bedrieger. Wij willen u dan ook niet zien hangen, Herr Lotz. Ik verzoek u mee te vertrouwen. Als u met ons meewerkt, zal ik zorg dragen dat er op uw arrestatie geen terechtstelling zal volgen. Er is niemand bij gebaat. Dank u, dokter. Maar mag ik u vragen hoe het met mijn vrouw gaat en met mijn schoonouders. Zij zouden worden vrijgelaten op erewoord van een officier die... Een erewoord tegenover een spion bestaat niet, herwoels. Maar om u gerust te stellen kan ik zeggen dat uw vrouw en uw schoonouders het heel goed maken. Ten aanzien van uw schoonouders, zij bleken niet Joods en hun kansen staan gunstig. Ik verwacht hun spoedige vrijlating. Ten aanzien van de verklaringen van u en uw echtgenoten dat zij totaal onkundig zou zijn geweest over uw werkzaamheden, daarover bestaan grote twijfels. En de onderzoekingen die dan gaande zijn nog in volle gang. En, is er nog nieuws over het onderzoek? Hm? En welk onderzoek bedoel je, Nathan? Esther, waar zit je met je gedachten? Het onderzoek natuurlijk. Vandaag valt toch immers de beslissing? Oh ja. Ik heb er niets over gehoord. En, eerlijk gezegd interesseert die beslissing me niet zo erg. Wat krijgen we nou? Nee. Hoe die beslissing ook uitvalt. Israël komt hier niet meer terug. Het besluit om meheer niet in zijn plaats aan te stellen... dat kan toch niet meer worden teruggedraaid. Nou... Dat weet ik nog zo net niet. Oh, vast niet. De sfeer is toch totaal anders geworden. Ja, is er een rel. Die man was uniek. Mm -hmm. Maar ik moet eerlijk zeggen, Esther... op zichzelf heb ik niets tegen de persoon van mijn aan Dat ja, Wat is het er nou juist? Ik ook niet. Maar toch hel ik er toe over, dan om een ontslag aan te bieden. Ik voel het toch als een soort... Het soort verraad tegenover is er, als ik hier zou blijven werken alsof er niets veranderd is. Goed dat ik jullie beiden hier aantref, mensen. Ik heb, uh, ik heb, mag ik wel zeggen, dramatisch nieuws. Vertel. Ga zitten, ga zitten. Ik heb zojuist bericht gekregen uit Jeruzalem dat Ben Gurion is afgetreden als president. Wat? Ben. Oh. Ja, dat ja, kwam voor mij ook als een grote slag. Oh, no. ...heeft de regeringsteugels overgedragen aan Levi Eschkol. Ik wil huilen. Dus hij is in zaken de beslissing tegenover Issa ...door de commissie in het ongelijk gesteld? Zover is het niet gekomen. Ben-Gurion heeft zijn ontslag ingediend, ongeacht de uitslag. De commissie heeft besloten niet tot stemming over te gaan... ...en de uitslag achterwege te laten. Oh. En uh, wat houdt dit in ten aanzien van... ...de aanstelling van mij als hoofd van de Mossad, bedoel je? ja. Die wordt niet teruggedraaid. Nee, daar was ik van tevoren al van overtuigd. Mensen, alsjeblieft. Laten we diep ademhalen, slikken en doorgaan met ons werk. Ik begrijp heel goed, heel goed dat jullie moeite hebben met deze wisseling van de wacht. Ik heb er zelf ook grote moeite mee. Sterker nog, ik heb me heftig tegen deze benoeming verzet. Ik heb nooit en ten nimmer deze functie geambieerd. Voor mij was er maar één hoofd van de Mossad en dat was Israël. En op een gegeven moment, na mijn benoeming, heb ik persoonlijk tegen mezelf gezegd... Ik doe het niet. Ik doe het niet. Maar het is mij als ondergeschikte ronduit bevroren. Ik heb deze beslissing van de regering moeten aanvaarden. Zien jullie dat alsjeblieft in dit licht? Want ik wil uitsluitend op dezelfde voet doorgaan als Israël, Met jullie. Alsjeblieft... Nou dan, Luister, met jullie. Anders kan ik het niet. Op mijn absolute medewerking kan je rekenen. Nee, kom hier. Hoe heb je uw man leren kennen, mevrouw Lutz? Wij hebben elkaar zuiver toevallig ontmoet. In de trein van Frankfurt naar Stuttgart. Het was liefde op het eerste gezicht. Hm. Hoe lang is dat geleden? Uh, ruim drie jaar. We zijn net drie jaar getrouwd in Lachbaan. Waarom bent u naar Egypte gekomen? Mijn man kreeg een aanbod om hier in Egypte een manege te beginnen. Dat leek ons geweldig. En het was ook aanvankelijk geweldig. Hoe vond u het toen u hoorde dat uw man voor Israël ging spioneren? Dat heb ik nooit geweten, edelachtbare. U wilt me toch niet vertellen dat u van de spionagewerkzaamheden van uw man niet op de hoogte de... was? Nou, in zoverre. Ik merkte wel dat mijn man na de eerste tijd hier in Egypte. onder spanning kwam hmm. te staan. En. Uh, hij moest wel eens berichten over zijn. Uh. Bent u daarbij geweest? Een hoogst enkele keer. In een auto. Ja, maar. Ja, maar wat dacht u dan? Dat hij een spelletje deed. Nee, Edelachtbare. Maar mijn man zei dat hij werkte voor de NATO. En dat hij de NATO in Brussel op de hoogte moest houden van de stemmingen in Egypte. En dat geloofde u? Ja, ik had geen enkele reden om dat niet te geloven, Edelachtbare. En ja, dat was voor mij al spannend en beangstigend genoeg. Dat kan ik u verzekeren. Dus u was er zich wel van bewust dat uw man gevaarlijke, illegale dingen deed? Ik, uh, ik dacht er niet over na, edelachtbare. En ja, vooral de NATO, dat, dat had voor mij wel, ja wat zou ik zeggen, wel een vertrouwelijke klank. Het Hof. Het Hof heeft Wolfgang Lots schuldig bevonden aan het hem te gelegde en zijn achtgenoten Maria Lotz medeplichtig bevonden. Wolfgang Lotz wordt veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf en een boete van 30.000 pond. Maria Lotz wordt wegens medeplichtigheid tot 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld en een boete van 10.000 pond. Radio Damascus met officieel de spoedige vernietiging van de staat Israël. Dezelfde berichten heb ik al uit Cairo in Bagdad. Er zijn drie duikboten gesignaleerd op 12 mijl van de kust voor Haifa. Een bericht in code van Rx Zuid-Egypte. De vertaling luidt, een escade van 24 gevechtsvliegtuigen van Russische makelij... ...is vanmorgen gestationeerd op een noodvliegveld in de Sinaï, naast de Zesbel Oase. Verbind mij met het hoofdkwartier van generaal Rabin. Efraim, geef me exacte positie van de Zesbel in de Sinaï. 28 graden, punt 45, bij 34 graden, punt 23. 28, 45, en dan? Bij 34, punt 23. Het hoofdkwartier. Hallo? Met major Koon. Filmt dit mij ogenblikkelijk door met generaal Rabin. Met een ogenblikje. Met Rabin. Rabin, de zaak escaleert. Een paar berichten. De staatsradio Damascus en radio Cairo... melden door luidsprekers op de pleinen... de vernietiging van de staat Israël binnen enkele dagen. Troepen uit Irak, trekken door Damascus richting de Israëlische grens. Duikboten gesignaleerd binnen de territoriale wateren bij Haifa. En er is weer een noodvliegveld in de China in gebruik genomen, vlakbij de Zesbeloase. Ik vraag mij in Gamuda af, Rabin. Waar wachten we nog op? Ik stel mij in verbinding met Moshe Dayan. Wachten wordt funest. Blijf luisteren. Verbind mij met de minister. Met Dayan. Moshe, met Rabin. De laatste berichten wijzen erop dat er in feite een staat van oorlog is ontstaan. Wij mogen niet langer wachten. We moeten toeslaan. Een ogenblik. Navi, nou, de ministerraad heeft besloten. Open de aanval. Zo massaal als je kunt. Ik heb het gehoord. Mijn naam is Meir Amit. Ik ben als opvolger van Israël... ...hoofd van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Begin juni 1967... ...werd Israël bedreigd door de omringende moslimstaten... ...Syrië, Jordanië en Egypte. Alles wees erop dat een oorlog tegen Israël... ...aan drie fronten een kwestie van dagen was. In de Sinaï werden op al daar aangelegde vliegvelden Egyptische jagers en bommenwerpers geïnstalleerd en er waren duidelijke troepenbewegingen in de drie vijandige staten waarneembaar. Langer afwachten was niet meer verantwoord en in de vroege ochtend van de 5e juni 1967 werd de tegenaanval door Israël ingezet. De afloop van deze oorlog is bekend. De strijd is de geschiedenis ingegaan als de Zesdaagse oorlog. Dankzij de waardevolle inlichtingen van onze spionagedienst in Egypte waren wij exact op de hoogte van de vliegvelden waar de Egyptenaren gevechtsvliegtuigen hadden gestationeerd. De Israëlische piloten wisten precies hoe ze de Egyptische radarstations moesten ontwijken. Tot op het laatste moment wisten ze ongezien hun doelen te bereiken. Tijdens die belangrijke minuten vernietigden de Israëli's het merendeel van de Egyptische luchtmacht... In de daaropvolgende dagen verwoesten Israëlische vliegtuigen het gehele Egyptische netwerk van luchtdoelraketten. Een groot deel van de gegevens die deze bliksem aanvallen tot een succes maakten, waren afkomstig van Wolfgang Lots, de paardenminnende spion die nog steeds in de gevangenis van Cairo zat, in de vaste overtuiging dat hij een vonnis van 25 jaar zou moeten uitzitten. Zo lang heeft het echter voor hem en zijn vrouw niet geduurd. Tijdens de Zesdaagse Oorlog werden door het Israëlische leger... negen Egyptische generaals krijgsgevangen gemaakt. Na enige tijd begonnen de onderhandelingen met Egypte over hun vrijlating. Israël eiste door Egypte gevangen genomen Israëli's hiervoor terug. Bovenaan de lijst stonden de namen van Maria en Wolfgang Lots. Er volgden acht maanden van voorzichtig onderhandelen met de gekrenkte president Nasser... Alles moest in het diepste geheim plaatsvinden, want de Egyptenaren wilden hun gezicht niet verliezen. Maar dat alles leidde ertoe dat de familie Lots op 4 februari 1968 naar het vliegveld van Cairo werd gebracht... ...waarna zij twee dagen later via Athene en Londen op het vliegveld van Tel Aviv arriveerden. Wij van de Mossad denken met grote dankbaarheid terug aan deze episode... ...waarin moedige medewerkers van de Mossad... ...onder de eminente leiding van Israël een inlichtingendienst hadden opgebouwd waarop wij konden rekenen. Een inlichtingendienst die voor de staat Israël van levensbelang is geweest. En nog is omringd als wij zijn door landen die het nog altijd voorzien hebben op de jonge maar krachtige staat Israël. U hebt geluisterd naar het negende en laatste deel van ons seriehoorspel De Confrontatie. Hierin hoorde u de stemmen van Corrie van der Linden, Job van der Donk, Frans Kokshoorn, Jan-Willem ten Broeke, Paul van der Lek, Kees van Ooyen, Paula Major en Bert Dijkstra. Technische realisatie Wim de Kok en Ferry van Nimwegen. De regie was in handen van... Friso Cox.